Het is twee uur, Trudy Vendrich met het NOS-journaal. De Nederlandse verladers vrezen een miljoenenschade... nu de Rijnstroom afwaarts voorlopig nog gestremd blijft. Gisteravond kwam het bericht dat er vanaf Mainz... nog zeker twee weken niet in de richting van Nederland kan worden gevaren. Oorzaak is de berging van een schip met zwavelzuur bij de Lorelei... Volgens de Nederlandse verladers dreigt bijvoorbeeld de levensmiddelenindustrie... door een tekort aan graan in de problemen te komen. Door een gebrek aan capaciteit is het ook geen optie om de goederen overweg te vervoeren. Normaal varen er 150 schepen per dag richting Nederland. Ze hebben een capaciteit van 2000 ton.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 Sinds de volksopstand zijn tientallen aanhangers... van het afgezette bewind van president Ben Ali hun land ontvlucht. Snowboardse Nicolien Sauerbrei is bij de wereldkampioenschappen... in het Spaanse La Molina tweede geworden op het onderdeel Parallelslalom. De Nederlandse Olympisch kampioenen verloren in de finale van de Noorse Engeli. Het weer. Hier en daar nog wat lichte regen. Vooral in het noorden ook kans op wat zon. De temperatuur loopt uit een van 3 graden in het zuidoosten... tot 6 graden langs de kust. Vanavond plaatselijk mist. Dit was het NOS-journaal. amb verkeersinformatie Er staat een korte file op de A4... vanuit Den Haag naar Amsterdam. Er ligt rommel op de weg bij het knooppunt in Batoeverdorp. Er staat twee kilometer file en er zijn twee rijstroken dicht. Goed nieuws voor de zakelijke smartphonegebruiker. Let's talk business. De iPhone 4 is nu voor ondernemers verkrijgbaar... met het supersnelle Vodafone-netwerk.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 NOS langs de lijn, een extra lekkere lange NOS langs de lijn. Vanwege de WK Sprint natuurlijk in Heerenveen. Andrea Nuit zit hier. Kort voor twee heb ik haar gevraagd wat ze 3.265 dagen geleden deed. Uh, ze is vervolgens hevig in haar geheugen aan spitten geweest. Ze heeft een telefoon erbij gepakt, maar kon daar de calculator niet op vinden. De telefoon is namelijk ook om te bellen en niet om mee te rekenen. Sebastian Timmerman, jij bent de initiator van de, deze confrontatie met Andrea. Ja. Ja, al, even, Wat denk je? Je hebt het namelijk net wel, in het hart op denk heb je het genoemd. Ja, ik kwam natuurlijk uit rond negen jaar geleden de, de, de spelen met mijn Nederlands record, denk ik. Ja. Inderdaad. Goed zeg. Je gaat, je gaat door voor de broodrooster. Oh, ja, gelukkig. Ja, ja, ja, ik heb sinds vorig jaar toen we naar uh, Calgary en Salt Lake gingen voor de wereldbekerwedstrijden. waar iedereen dacht, nou nu gaat Annette Gerrits of Margot Boer het Nederlands record verbreken. Eindelijk heb ik uh, de Andrea Nuit-calculator maar ingevoerd in mijn Excel sheet <laughs> waar ik alle records bij houd. 37,54 hè? Dus ja, 37,54, 13 februari 2002. En als je dan al die jaren en al die dagen bij me optelt... dan kom je dus inderdaad op 3265 dagen. Ik vraag me af of er een record ooit zo lang heeft gestaan, zeg maar op een afstand die veel gereden wordt, want je hebt ook allemaal nevenrecords over kleine en grote vierkampen. Maar dit record staat wel al heel erg lang. 37.54 inderdaad, ja. Derde plaats toen, na de, na de eerste dag. We zullen het er maar niet al te lang over hebben, denk ik... wat er toen op dag 2 gebeurde. Hè? Nee, dat zijn we vergeten. <laughs> wat gebeurde idee, er eigenlijk op dag 2? Nee, nee. Geen ja. idee. Nee. Die laatste bocht, die ja. laatste bocht. Ja. ja, ja. Nou ja, dat hoort ook bij het sprinten, Dus het is een onderdeel wat... Uh, nee, nee, nee, ik nee, viel nee, dat, niet. Dat, maar niet. Het was gewoon wat, wat gestruikel. En je moet ook gewoon uh, op zo'n moment... een vlekkeloze tweede afstand rijden. Klaar, anders, anders hoor je gewoon niet op het podium thuis... En uh, ja, dat deed ik niet. En de concurrentie was op dat moment zo groot en zo dicht op elkaar. Ja, en dan uh, lig je er net naast. Ja. Uh, uh, figuurlijk. Ja. In dit geval. Ja, Weet je Toen, toen je dat Nederlands record uh, reed... had je toen al het gevoel van dit is wel heel snel... want het blijft lekker lang staan? Nee, absoluut niet. Nee, want um, ik werd daarmee derde, maar nog geen één of twee honderdste achter mij zat nummer vier. En daar vlak achter nummer vijf. En ook nog niet zo heel ver nummer zeven, acht. Dus we zaten echt met zeven, acht dames zo dicht op elkaar. Dat dat niveau, dat, dat, dat moest je rijden om bij de top mee te doen. Dus dat ja. was voor mij ook redelijk normaal, want mijn concurrenten reden het ook. Ja. Alleen als je het nu terugkijkt, denk je van nou dat was een enorme sterke lichting. Dus ja, dan, dan nou, nu kijk ik daar iets anders op. Hoe kijk je er nu tegenaan dan? Nou, nu kijk ik daar toch meer van... Ja, dat, dat, dat het eigenlijk toch best wel heel erg goed was toen. Ja, ben je bent er eigenlijk wel trots op. Ja, absoluut. Ja, zeker. Hoe lang hoop je dat het nog, uh, nog staat, het record? Nou ja, natuurlijk. Kijk, voor mezelf kan ik natuurlijk zeggen... van ik hoop dat het nog heel lang staat, want dat vind ik leuk. Maar eigenlijk hoop ik wel gewoon dat, uh, dat die dames daar, daar dit jaar... In, in, uh, in Salt Lake City wel, wel aan gaan komen. Want dat, ik bedoel, het is negen jaar geleden... Uh, het, het, ja, er moet toch wel weer een tijd komen dat we door die barrières heen gaan. En dat ook die dames nu een keertje naar de lage 37 gaan. Want dat zou ik wel graag willen zien. Ja, maar het niveau houdt natuurlijk een keer op. Je kan niet door barrières blijven gaan. Nee, en ook die stappen die zullen steeds kleiner worden. Maar als je uh, kijkt naar alle andere afstanden. Uh, dames en heren gekeken, even buiten die 500 meter. Zijn die stappen wel gemaakt. Ja. Alleen op die 500 meter nog niet. Dus, uh, Margot en mo ja, moeten naar mijn idee daar echt even doorheen. Het zou nog wel kunnen dat dat record nog een jaar staat. Want bij de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City rijden we dit jaar geen 500 meter. Daar wordt, dat is een wereldbekerwedstrijd lange afstanden. Dus een 1500 meter in, in het geval van de vrouwen dan de 5 kilometer. Dus, uh, en ik heb begrepen, uh, ik zeg uit mijn hoofd... volgend jaar WK Sprint in Calgary, op die snelle baan daar. Dus zou zomaar kunnen dat het nog een, een heel jaar erbij... dat we er nog in 365, 365 dagen, 365 dagen bij op moeten gaan tellen, Hou ja. ja, ja, jij het ja, dan ja, ja. bij, je, Sebastian? Ja, ik hou het bij, ik hou het bij. Ik tik het even in, 365 dagen, dan kom ik op 3630 dagen. Nou, mooi dat als ze de 4000 zou halen. Maar goed, dat is dan weer een uh, nodige uh, maanden en jaren verder. En we laten het even hierbij. De 500 meter man is inmiddels begonnen. Met, uh, tenminste, dat neem ik aan, aan de geluiden hoorbaar achtergrond. Uh, met ja, ik heb het eerste uh, persoonlijke record al gezien uh, van uh, de Kazach uh, Kuzin. 36-62 reed hij. En nu kijk ik naar Pascal Briand en uh, Harald Silos En dat is wel grappig. Die heeft uh, drukke weken achter de rug. Silos want die reed eerst het EK Allround. Vervolgens vorige week met succes uh, in die kleine hal hiernaast in Tielf het EK shorttrack Waar hij tweede werd achter de Fransman Fauconnet en net voor Shinky Knecht. En uh, nu dus dit wk sprint voor deze led die gecoacht wordt door Jeroen Otter. En die komt nu over de streep, maar rijdt uh, geen 36, 37-11 voor uh, Harald Silos en 38-06. En 37-11 wordt trouwens gecorrigeerd naar 37-10. Is net geen persoonlijk record voor hem. En als ik dan gelijk even mijn favorieten mag noemen van uh, dit sprinttoernooi bij de mannen. Uh, wat betreft Nederland, vooral Stefan Grootruis. Die straks een prachtige mooie rit heeft op de 500 meter tegen uh, Shawnee Davis. Nou, Davis is natuurlijk een van de topfavorieten. En dat dat is ook q Lee die uh, dit weekend voor de vierde keer wereldkampioen kan worden op uh, de sprint. En dat is een uh, mooie prestatie voor die Koreaan. Ik denk dat dat de drie namen zullen zijn die er uh, voorlopig zo op voorhand uh, bovenuit gaan steken. through the sky Don't stop me nou. Zo gaan we praten met Marcella Mesker over de Australian Open. Eerst even naar Ed van de Bent bij de Willebeke Dressuur. Jumping Amsterdam. Waar we met het tweede deel zijn gestart en waar alle ogen gericht zijn... om tien of half drie op Adelinde Cornelis... de gedoodverfde winnaar van deze wedstrijd. Er is eigenlijk geen echte serieuze tegenstand... En dat komt ook omdat uh, Ankie van Gunsen, Imke Schellekenspartels en uh, Edward Gal... om een uh, vermaard Nederlandse gouden trio, uh, zeg maar, uh, te noemen... er niet zijn vanwege of dat hun paard uh, verkocht is... of dat het paard uh, ja, een blessure heeft, in het geval van Ankie en uh, Imke. En uh, dat zal zeker bij de volgende editie uh, van uh, Jumping zal dat zeker beter zijn. En ik denk overal bij Indoor-Brabant uh, in maart, in de Brabanthalen. Want ja, het is ongelooflijk toch om te zien... dat uh, dat die verdetten er niet zijn. Al is Adelinde Cornelissen altijd een, een uitstekende. Amazone die uh, haar paard op tot, tot het hoogste niveau brengt. Gouden niveaus. Uh, dat het publiek toch blijft komen naar de dressuur. Al zijn niet al die grote namen. Er, het zit hier nou toch weer zo'n 80% gevuld. Hier in de rij. En dat is toch uh, op zich al een hele mooie score. Die score is van 80%. Daar uh, zijn de ruiters ook naar op zoek. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat er punten zijn te vergaren. Voor die wereldbeker. Er zijn vier leagues in de wereld. De Europese. De Europese League, daarin zijn drie Nederlanders op dit moment bij de beste acht. Er gaan er acht over naar de finale in Leipzig. Er zijn al drie wedstrijden te gaan, waaronder die in Den bos. En voor Nederland hebben we bij die beste acht Hans-Peter Minderhout... Adelinde Cornelissen en de Christa Laakers. Maar er is echter één maar... Want als winnaar van de laatste wereldwerker is Edward Gal Dat was toen met Totilas, paard dat verkocht is naar Duitsland. Dat is hij automatisch geplaatst. Maar dan moet hij wel met een ander paard moet hij twee maal een kwalificatie hebben gereden. Volgens mijn boekhouding heeft hij dat gedaan met Sister De Dieu. En gaat hij zelfs nog proberen met een van zijn andere paarden in de resterende wedstrijden ook nog te starten. En dat kan dan in Noordmünster, Gothenburg en in Den Bosch. Alvorens er eind april die finale is in Leipzig. Nog even terug naar Hans-Peter Minderhout, de partner van Edward Gal. die hebben we zien rijden met zijn paard Tango. De score die ik meld in de eerdere bijdrage is iets bijgesteld van 76% na hertelling van de protocollen. Want het gaat allemaal met computers. Maar de handmatige natelling die is bepalend 75.700. En gaat daarmee nog op dit moment veruit aan de leiding. Mooi resultaat en dat paard IPS Tango. Paard met enorm veel expressie. Vooral in de uitgestrekte bewegingen. Al is het bijvoorbeeld in de changement om de pas. Ja, daar mist dat paard dan misschien toch een beetje die expressie. Maar verder ziet het er allemaal zo elastisch uit. Zo ongestort. En de, de staart, dat is toch wel eens een graadmeter, die bleef volkomen rustig. En de functie van de staart, de balans van het paard houden, die was optimaal. Ed van der Bent, we gaan even naar de 500 meter mannen. Sebastian, leuk van zijn toernooi zijn altijd de verrassingen. Ja, en het en feit dat we bij de mindere goden, als ik het zo mag zeggen met, al, met veel respect, ja, ja. naar jou toe gaan, betekent dat het een verrassing is? Ja, Daniel Greg komt uit uh, Australië en uh, die rijdt 35,99 en dat is een uh, persoonlijk record... Hij had nog nooit binnen de 36 seconden gereden. Die jongen is pas 19 jaar. Komt ook uit het inline skaten. Uh, traint hier in Ereveen onder leiding van uh, Desley Hill. En, uh, hij doet dat dus heel goed. Ik ben benieuwd. 19 jaar jong nog maar. Dus daar kunnen we ook nog wel wat van gaan horen van een Australiër op de schaats. Zijn naam dus Daniel Greg. En de snelste tijd op deze 500 meter is dus 35,99. Was moet ik zeggen, want de Japaner Nakajima duikt de ronde door. Hij zit neer 35,87. En Australië die het goed doet uh, bij het schaatsen. Wat een mooie brug naar de Australian Open, uh, Marcella. Uh, ook daar een Australiër op de baan tegen Nadal. Uh, Bernard Tomic, of Tomik, uh, moet ik zo noemen: Tomic. Tomic, Tomic hoe fout, kan je het doen? Uh, de, als eerste geplaatste uh, Nadal door naar de volgende ronde is het afgelopen daar? Ja, zonder setverlies, wel verwacht. Nadal, natuurlijk, huishoog favoriet. Maar die Bernard uh, Tomic, ja, het is natuurlijk een Kroatische naam, want daar komt hij ook vandaan. Maar die is op hele jonge leeftijd geëmigreerd naar Australië en is nu dus, ja, bijna volbloed Australiër. Die is pas 18 jaar. Groot talent, hij is 1,95 meter heeft dus forse slagen in huis. Heeft in de jeugd al wat laten zien, dus daar wordt ontzettend veel van hem verwacht. Ze zeggen top 10 materieel. Hmm. Nou moet je dat altijd maar afwachten, dat is natuurlijk vreselijk gevaarlijk bij zo'n talent. Maar het is wel een aparte jongen, hij heeft namelijk ook praatjes. In zijn persconferentie bijvoorbeeld dacht hij nog echt dat hij kans zou maken tegen Nadal. Dat is hij op heeft... zich een goede houding natuurlijk. Zelfverzekerd. Hij zei Niets iets mis mee. Ik ga verslaan, of de... Nou, hij zei: Ik denk dat ik wel goede kans maak. Ik denk dat Nadal niet zo van mijn spel houdt. Ik geef een hele hoop ding-shots. Uh, eh, daar bedoelt hij mee: een slaasje, een kort balletje, een hoog balletje. Allemaal Variatie, rotballetjes, ja. Variatie. En uh, nou ja, hij speelde één aardige set. De tweede set stond hij 4-0 voor dubbele breek. Florida de set 7-5. Dus Nadal verliest zonder setverlies. Uh, dus hij kan gewoon weer terug naar de wachtkamer. 18 jaar, wel een talent. Alleen of hij echt gaat doorbreken, dat uh, moeten we deze praatjes maken. En dat mm. heb ik ook niet helemaal van mezelf. heb ik ook in de Australische kranten gelezen, hoor. Want uh, er gebeurt altijd nog wel meer met deze jongen die natuurlijk toch als opvolger wordt gezien van Leighton Hewitt. Yeah. Um, maar voorlopig staat hij nog even langs zij, maar stond hij wel mooi in de derde ronde. Maar wel leuk. Ik bedoel, iedere sport kan zo'n praatje maken wel gebruiken. Zo dus is een dat. Lekker kleurrijk, kan ik me voorstellen. Uh, verder de grote favorieten heb ik me door laten vertellen. Gingen verder allemaal door. Geen echt grote Söderling, Murray, makkelijk door. Die jongens uh, hebben een redelijk goed uh, schema. Makkelijke loting. Zijn goed in vorm. Je hoort niet zoveel van ze. Murray, vorig jaar finalist. Söderling doet het natuurlijk al uh, twee jaar heel goed op de Grand Slams. Gevaarlijke spelers. Ja, we en wel een beetje kleurloos. Uh, Geen praatjes maken, om maar zo te zeggen. Ja, maar aan de andere kant, als je die Aces ziet. en die winnende voorhens. Uh, ik geniet daar wel van. Ja. Um, dan um, uh, iemand die we kennen als de Marathonman van Wimbledon. Uh, had opnieuw een marathonpartij, begreep ik, Isner? Ja, John Isner, die hele lange Amerikaan. Weet je hoe lang die is? Ja, dan moet ik nu gokken. Ja. 2,7? Bijna, 2,8 meter. Acht. Oh, dat is echt heel goed. Wat geweldig lange vent en natuurlijk die opslag... hij sloeg regelmatig met meer dan 220 kilometer per uur... Uh, die is bijna niet te stoppen te retourneren. Hij speelde tegen Marin Silic uit Kroatië. Nou, Ook een topper, die stond vorig jaar in de halve finale van de Australian Open. Dus een beetje druk, want die heeft natuurlijk aardig wat punten te verliezen. Werd weer een hele lange partij... Werd uiteindelijk door Silic gewonnen, dus niet door Isner. 9-7 in de vijfde set. Maar ja, het zat bomvol op die baan. En iedereen, natuurlijk, hopen dat het ja, 70-68 zou worden. Net als op Wimbledon. Ja. Maar dat, uh, dat, dat gaat natuurlijk nooit meer gebeuren. Maar in ieder geval, John Isner verloor dit keer van Marie Silic. Maar het was een mooie partij. Dan ook even bij uh, de vrouwen kijken. Uh, Stozer, waar iedereen natuurlijk in Australië naar, naar uitkijkt. Uh, het is niet gelukt. Dat is treurig voor de Aussies en treurig misschien wel voor het toernooi daarmee. Was het een terechte Nederlaag? Ja, eigenlijk viel er niets op af te dingen... want uh, haar tegenstander, de Tsjechische Petra Kvitova... jong meisje, lange meid, linkshandig, sterk... en zo zelfverzekerd en met een uitstraling... terwijl ze tegen dat hele stadion moet spelen... zitten toch zo'n 17.000 toeschouwers, allemaal op de hand van Stoser. En dan spelen ze een tiebreak in de eerste set... Komt ze in die tijdbreek 5-3 achter? Ja, gaat er staan en slaat dan winnaar naar winnaar. En trekt die set naar zich toe. En vervolgens, ja, zakt Stozer natuurlijk toch een beetje gespannen onder de druk van het moeten winnen in eigen land. Ja, die zakt in elkaar. En de uh, tweede set is gewoon uh, 6-3. Dus twee sets voor Petra Kvitova. Vorig jaar half van die finalisten verrassend op Wimmelden. Meisje is pas 20, dus die kan zeker wat. Ja, en uh, een bad day voor de Ossies, zullen we maar ja, zeggen. Ja. Um, ja, dan is de vraag, uh, wie zijn er overgebleven van uh, de favorieten? Of wie zou je geld nu uh, zetten als je dat zou uh, willen en moeten doen? Bij de vrouwen? Ja, bij de vrouwen. Ja, nou, Kim Kleisters is toch wel topfavoriet. Zij won ook weer van uh, de Française Cornet op uh, uh, haar 21ste verjaardag. Speelde trouwens niet goed. 41 fouten, 6 dubbele fouten... en dan toch winnen in twee sets. Dus nou, dat is op zich wel knap, vind ik. Uh, maar ze zijn de afloop, nou, ik ga morgen toch nog een uh, pittig rondje... Trainen om een beetje mijn ritme te vinden, want het ging niet lekker. En je moet natuurlijk toch goed spelen, ook al ben je een favoriet, dan wil je het toernooi winnen. Dus zij is favoriete. Ja, en misschien toch wel die Deense, die nummer één van de wereld, Caroline Wosniakki. Misschien wordt dat haar eerste keer. Ja. En we zullen de, zien. En bij de mannen? Ja, Federer en Nadal, dat zijn natuurlijk ja. nog steeds uh, de zijn mannen. Maar, maar goed, Söderling, uh, Murray, Djokovic hebben we nog, Roddick. Dus uh, spannend. Um, zijn er belangrijke partijen, uh, of partijen waar jij naar uitkijkt met betrekking tot uh, de volgende speeldag? Ik heb het schema nog niet gezien voor morgen. het oh, ga gaat nu? natuurlijk vannacht pas weer om uh, 1 uur beginnen. Ja, okay. Dus het is net klaar eigenlijk ja, ja, deze dag. Okay, goed, uh, ik neem het je niet kwalijk. Ga lekker slapen. Dank je. Dankjewel. me every Caro Emerald en uh, Stak. Het is vijf minuten voor half drie, maar Go Boer, zo hebben we kunnen horen... is dus prima begonnen aan de WK-Sprint. Na één afstand staat ze tweede achter de Duitse Jenny Wolf. Boer nu in gesprek met Jeroen Steklenburg. Is dit nou precies de start waar je op hoopt? Het uh, is al een goed begin, inderdaad. Uh, nou ja, ik ja, wel een groen vinkje achter de eerste afstand in ieder geval. En ik uh, ben er blij mee. Uh, het is niet heel snel volgens mij vandaag, op het moment... Dus uh, ik rijd een goed rondje. Er zaten nog wat kleine foutjes in, maar ik uh, ga straks de duizend weer uh, volder tegenaan. Je zegt een groen vinkje. Is dat dit weekend op zoek naar vier groene vinkjes? Ja, dat denk ik wel. Ik denk met uh, vier hele goede afstanden dat ik een kans op het podium. En uh, als je er eentje minder rijdt, dan uh, denk ik dat die plaats dan ingenomen wordt door een ander. Even terug naar de rit van net, die start. Het ging er gisteren al even over dat je wat uh, tips had gehad van Jan Bos. Is die tiende die je nu terugziet, is dat gewoon puur die winst van net iets anders starten? Ja, ik denk het wel. Het is nog wel een beetje onwennig. Maar uh, ik krijg nu gewoon mijn eerste passie iets beter raak raken. En dat is gewoon een groot verschil. Dat ik niet uh, honderd meter achter de tegenstander aan aanloop te jagen. Maar dat ik echt kan vechten met hem. En gewoon echt ernaast kan rijden. En, uh, ja, dat is wel een mooi, uh, mooi begin in ieder geval. Je zegt net, ik denk dat het niet heel snel is. Toch rij jij sneller dan ja, dat je dit gezoen, uh, seizoen gedaan hebt hier. Betekent dat jouw vorm ja, heel goed is? Ja, ik ben goed fit en ik heb uh, goede vorm erin. en uh, Het gaat, gaat lekker. En uh, zo'n hele hoge luchtdruk, hoorde ik net. <laughs> wat, het gewoon, uh, ja, wat het iets zwaarder maakt. En daardoor uh, iets minder makkelijk snelheid kan maken. En, uh, nou, ik rijd een rondje 7-6. Uh, ik had gehoopt om een sneller rondje, maar uh, ik ben er blij mee zo. Straks tegen Nesbit Is het de strijd tegen de vrouwen van de 1000 meter? Tegen Richardson? Tegen Nesbit. Want ja, de vrouw die het van de 500 moest hebben, Wolf, staat er dichtbij, hè? Nee, en ik denk dat hij uh, straks op de 1000 wel heel wat zal verliezen. Maar je weet het nooit. En uh, ja, het wordt inderdaad... Uh, ik rijd tegen Nesbit, dus gewoon uh, of tevoren of zo dicht mogelijk bijblijven. En dan, uh, dan rijd ik een goede tijd. Dan weet ik dat in ieder geval. Blij dat de kop eraf is en dat je meedoet? Ja, zeker. Ik, heb, ik had er al heel veel zin in en uh, het is mooi dat het nu begonnen is. Dan kun je weer verder op tweede punten uh, focussen. Zij uh, mag gewoon boer tegen Jeroen Stekelenburg. Andrea Nuits uh, nog steeds hier. Ze zegt, ja, je kan mooi focussen op, dat, uh, op de volgende ook. Zij heeft dat ook echt puur focus. Afstand, afstand, afstand, afstand. Hè? Ja, zo, zo, zo, zo moet het ook. Zo, zo moet het ook. Je kan nu in de euforiele uh, leven van een goede 500 meter, maar dan vergeet je weer die focus op de 1000 meter. Je, moet, je mag er even blij mee zijn, want dat is terecht. Uh, ze mag daar best mee, uh, mee content zijn. Maar uh, nu is gewoon de focus weer op die 1000 meter. Echt de concentratie op pakken. Goed, uh, concentreer jij en focus jij nu eens even op de mannen. Uh, wat zijn dan uh, wat jou betreft uh, de kanshebbers? Nou ja, goed, we weten natuurlijk dat, uh, dat Stefan zich een paar weken geleden... Groothuis. Met het, uh, uh, ja, Groothuis hè, zich goed heeft laten zien. Dus uh, iedereen verwacht daar wat van. Ik ook zeker. Uh, heeft laten zien dat hij vier goede en degelijke afstanden kan rijden. Ja, Shani Davis blijft, uh, blijft natuurlijk... Uh, hij rijdt uh, op de eerste 500 meter straks tegen, uh, tegen elkaar. Dus een hele leuke rit. En voor Shani betekent ook... Een goede 500 meter is heel belangrijk om in het klassement uh, goed te staan. En dan uh, ja, de Koreanen. Uh, Lee, Mo... Ik ben benieuwd uh, wat ik ook al bij de, 1000 meter, of de 500 meter van de dames zei. Van in hoeverre zij uh, uh, gefocust zijn op dit toernooi met, met, uh, met de Asian Games in het vooruitzicht. Ja. Of zij echt heel scherp zullen staan omdat dit gewoon minder belangrijk voor hen is. Even, jij merkte dat wat op over die, die Daniel Craig, uh, die Australiër... Uh, um... Dat dat zo'n jongen is die voortkomt uit uh, de mogelijkheden... die, die, die zo'n schaatsacademie, dat we eerder hoorden. Ja, nou uh, ja, goed. De, de, de schaatsacademie is een oprichting. Maar hij, is, hij profiteert wel van, van, van een sponsor... die mede door Marnix Wieberink... Uh, van die schaatsacademie? Van, van die schaatsacademie dus, dus uh, opgezocht is. En... Uh, ja, daardoor profiteert hij van het feit... Dat, dat hij in Nederland de mogelijkheid krijgt om te trainen. En dat is voor zo'n jongen natuurlijk fantastisch. Want dat in zijn eigen land heeft hij dat niet. De faciliteiten niet, de mensen niet, de ijsbanen niet, niks niet. Ja. Dat, dat is tot nu toe een, een, een grote verrassing. Zo'n Australië die ja, het heel goed Ja, dat is leuk doet. dat je in zo'n ja. toernooi iemand die waarschijnlijk niet echt in het hoge klassement meedoet, maar waarvan je wel ziet. Hey, zo jong is 19 jaar en daar moeten we rekening mee houden. En enorme sprong maakt hij. Ja. ja. Uh, Jan Bosch is geen 19 meer. Um, de, kunnen we van hem nog iets verwachten? Nou, ja, dat zou, zou natuurlijk leuk zijn. Het is een 13 e WK sprint. Had ik eventjes uh, opgezocht. 13 e ja, en uh, het is al gewoon leuk na twee jaar afwezigheid dat, dat hij weer meedoet. Um, ja, het, het, het is fantastisch dat, dat hij nog dit niveau uh, kan halen tuss tussen deze jongens. Um, dat moeten we nog afwachten natuurlijk, maar... Nou goed, hij heeft ze, hij in, in, ieder geval, hij heeft ze in ieder geval wel uh, ja. he, geplaatst. Dus uh, hij hoort er op dit moment gewoon thuis. En ik hoop dat hij gewoon boven zichzelf uit kan stijgen. Ook al he, heb ik niet dat ik, dat ik hem in mijn lijstje heb staan... Nee, maar wanneer maar, is het, het toernooi uh, volgens jou voor hem geslaagd? Nou, ik denk dat hij uh, bij de eerste uh, zes, acht, dat in, hij moet kunnen komen. In totaal was mee. Ja, dan doet hij het goed. Ja. Ja. Goed, we gaan het afwachten. Uh, Zometeen uh, de voornaamste ritten in die eerste 500 meter. Ook uh, voor de mannen. Het is iets over half drie. Radio 1, het nos journaal. Aangeschoven is Trudy Fenrich. De Nederlandse verladers vrezen een miljoenenschade nu de Rijnstroom afwaarts voorlopig nog gestremd blijft. Gisteravond kwam bericht dat er bij Mainz nog zeker twee weken niet in de richting van Nederland kan worden gevaren. Oorzaak is de berging van een gekap schip met zwavelzuur bij de Lorelei. De Nederlandse verladers zeggen dat bijvoorbeeld de levensmiddelenindustrie in de problemen kan komen door een tekort aan graan.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 Een derde van de achterban van de ChristenUnie is tegen deelname aan een nieuwe missie in Afghanistan. Dat blijkt uit een peiling van het Nederlands Dagblad. Het kabinet is voor de Afghanistan-missie afhankelijk van de oppositie. Fractieleider Rauwvoet benadrukt dat de ChristenUnie-fractie alle informatie zal wegen, maar dat het de fractie is die uiteindelijk de keuze maakt. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. AWB Verkeersinformatie. Een uitgebrande auto op de A2 Eindhoven naar Maastricht... veroorzaakt file bij Maarhezen, want de rechte rijstrook is nog dicht. File ook op de A4 Den Haag-Amsterdam, maar dat zal niet al te lang meer duren. Tussen Schiphol en Sloten staat 3 kilometer, maar de weg is wel weer vrij. We gaan zo naar uh, Heerenveen voor de belangrijkste ritten op die uh, eerste 500 meter bij de mannen. Met als uh, eerste Nederlandse deelnemer Kjeld uh, Nuis. Wat verwacht je van hem, Andrea? Ja, ik verwacht van hem wel veel. En dat zal hij van zichzelf ook vinden. Want uh, zo, uh, zo zit Kjelt een beetje in elkaar. En dat, dat, dat, dat mag ook, dat moet ook. Dat is leuk. Uh, jonge, uh, jonge vent, eerste WK in, uh, in Heerenveen. Dan denk ik dat je, dat je jezelf en, en iedereen op scherp moet zetten. Hoe bedoel je, zo zit hij in elkaar? Hoe zit hij in elkaar dan? Nou, het, is, het is een jongen die, uh, die uh, een beetje praatjes heeft en een beetje vindt dat hij dat ook goed is en dat, dat ook naar buiten zegt. En dat vind ik, ja, dat, dat vind ik, is dus, dus een beetje on-Nederlands, maar dat, dat vind ik wel leuk. De bekende praatjesmaker, waar we het net bij tennis ook al over hadden, is, ja. is, is, is, doet hij dat, denk je, expres om de druk bij hem een beetje, bij hemzelf een beetje op te voeren? Nee, dat denk ik. Nou ja, misschien ook wel. Misschien kan dat voor hem een ja. juiste motivatie zijn... om, uh, om uh, ja, nog een beetje extra adrenaline naar boven te krijgen. Of uh, ja, dat, dat is maar net wat je zelf nodig hebt. De ene die kan daar niet zo goed tegen, de ander wel. Nou, we gaan kijken. Hij wordt voorgesteld nu. Hij staat uh, bij de start voor zijn 500 meter. Gio en Sebastiaan. De man die afgelopen maandag de skater vond... waardoor Simon Kuipers niet en hij dus wel hier aan de start staat... van het wereldkampioenschap sprint. Mr. ADAD, zoals hij genoemd wordt in de ploeg... Want er kan enorm druk zijn. Ik geloof dat er een keer in zijn tijd bij Jong Oranje of in het gewest een keer een weddenschap is geweest. Dat ploegenoten 600 euro hadden geboden als die keer een dag zijn mond zou dicht houden. Maar hij hield het nog geen 10 minuten vol. Kjeld Nuis staat aan de start met rode vlekken op de wangen. Misschien wel een beetje stressvlekken aan het begin van zijn eerste WK-sprint op deze 500 meter. Een Kazachse, uh, Kazachstaanse tegenstander Roman Kretsch. Keltenhuis in de binnenbaan, Kretsch in de buitenbaan. Het ready klinkt van de starter. De Amerikaanse starter, toch wel een beweging te zien. Ja, inderdaad, bij Roman Kretsch, net voordat het startschot klonk. En inderdaad wordt er afgeschoten en de rode vlag gaat omhoog. Dus inderdaad krijgt de Kazach de valse start op zijn naam voor wat het waard is. Want uh, in het schaatsen geldt nu eenmaal de regel al een paar jaar... dat er maar één valse start per rit mag worden gemaakt. Dus moet het uh, dadelijk goed zijn voor beide rijders. Gardlinder, dat is trouwens de naam van die uh, Amerikaanse starter van dienst... bij deze mannen, die Amerika aanmerkelijk meer valse starts uh, schiet... dan uh, zijn uh, Canadese-Nederlandse collega Hans ter stappen deed bij de vrouwen. Want dat was een uh, afstand zonder valse starts. En toch lastig dus ook voor Kjeld Nuis die nu nog een keer opnieuw de energie... Ja, goed moet, uh, in toon moet houden, de rust moet bewaren, de concentratie. Het oppeppen zo vlak voor die start aan dus tegen die kretsch een 21-jarige Kazach, Die persoonlijk record heeft staan van 35-53. 35-65 is het persoonlijk record van Kjeldnuis. En dat reed hij bij het Nederlands kampioenschapsprint. Op 27 december in Ereveen het NK waar hij gediskwalificeerd werd. Omdat hij met zijn schaats door de lijn ging. Die Dokter Bibber regel. En nu moet hij stil blijven staan bij de tweede start. Anders dan betekent dat ook een disqualificatie. Datzelfde geldt natuurlijk voor de Kazach. Er wordt wat geschreeuwd links en rechts in de hal. Dat moeten de mensen niet doen. Ze moeten gewoon stil blijven. Maar gelukkig zijn ze goed weg. Nuis dus tegen Kretsch. En die rijdt een beetje bij hem weg. Op de eerste meters. Opening 9,89 voor de Kazach 9,94. De openingstijd voor Kjelp Nuis. snelste tijd trouwens inmiddels op naam van Alexa Jezina. Uit Rusland 35-74. Nuis die een wat trager lichaamsritme heeft als een tegenstander. Nu de buitenbocht in. Langs dat publiek. Daar komt de kazach in de buurt. Maar voorlopig houdt Nuis volgens mij de voorsprong. Nagenoeg zij aan zij op de laatste 100 meter. En dan gaat de Rutwinst naar Kjeld Nuis. En wat wordt dan? De eindtijd 35-48. Alsjeblieft. Persoonlijk record voor Kjeld Nuis. Ondanks dus die moeilijkheden toch bij de start. Prima begin. Ook voor hem. Hij rijdt er bijna twee van vanaf. Van de tijd die die neerzette bij het Nederlands kampioenschapsprint. En mooi die ontladingen, al gelijk die vuisten omhoog. Beetje dat uitblazen. Keltnuis is prima begonnen aan dit wereldkampioenschapsprint. Snelste tijd in het persoonlijk record 35-48. Mooi mannetje hoor, die Nuis. Die het wel even laat zien. En die ook meteen even het publiek daar aan de overkant bedankt. Komt weer over die uitrijbaan komt die teruggereden na zijn race. En dan handen op beide knieën en af en toe even dat handje omhoog in de richting van het publiek. Het publiek dat dankbaar is voor deze prestaties. We zagen het eerder ook al bij de vrouwen met Margot Boer en in mindere mate ook met Annette Gerrits. Het publiek wil wel op de banken gaan staan voor de Nederlanders en dat zullen ze nodig hebben. Ook 2008, dat was de laatste keer dat hier het WK Sprint werd gehouden. U weet het misschien nog wel, dat was het WK Sprint dat Jan Bos op de tweede 500 meter, dacht ik, of was de 1000 meter, 1000 meter dacht ik, dat hij onderuit ging, toch in een redelijk kansrijke positie. Leek toen op weg naar een uh, medaille op 500. het uh, WK. Het 500. was de 500, 500 dus ja. de eerste race inderdaad. Van de tweede dag. Jan Bos, die daar toen ja, toch jammerlijk zijn toernooi besloot. Maar ook toen was het publiek enorm op de hand van de Nederlandse rijders. We krijgen nu weer twee buitenlanders. En één man van wie we weten dat hij het publiek altijd heel graag bespeelt. Mika Pautala, de Fin, 27 jaar oud. Hij maakt wat zwaaiende bewegingen met zijn armen in de richting van het publiek. Start in de binnenbaan. En hij rijdt tegen Samuel Schwartz, de Duitser, die even oud is als Pautala. Pautala natuurlijk een erkend 500 meter rijder... Heeft een persoonlijke record staan van 34-31. is een van de snelle mannen hier. En uh, ze zijn wel in één keer goed weg. In tegenstelling tot die rit uh, die we hiervoor hebben gehad. En dan zie je meteen Pautala wegrijden bij Schwartz. Uh, meteen al een verschil maken. Een metertje of uh, drie is het uh, inmiddels. En dan kijken we naar de openingstijden. Dan is het de snelste opening van allemaal. Met 9-72 voor Pautala. Schwartz doet het behoorlijk langzamer met 10-2. Pautala op weg naar de buitenbocht. Dan moet hij daar wel goed doorheen zien te komen. Komt de Duitser iets dichterbij. Maar die gaat zeker niet in de buurt komen van de Fin de Fin. Die in elk geval de rit gaat winnen. Maar is het ook de snelste tijd tot nu toe? We weten, Kjeld Nuis, 35-48. We kijken naar de tijd van de Fin. Nee, het is niet sneller. 35-52 is de tijd voor Mika Pautala. Dan is hij toch 400ste van de seconde langzamer dan Kjeld Nuis. Toch een verrassingje in ieder geval. Nuis sneller dan Pautala. En Schwartz die rijdt de 13e tijd met 36-12. We hebben nog zoveel zo ritten te gaan, want we zijn nog maar nou, net iets over de helft van deze 500 meter. En in de komende rit, daar zien we een man. Ja, ik had het net over dat jaar, 2008. Wat een prachtige rijder is het, hè? Jan Bos, en uh, deze week, uh, toen sprak ik nog even met hem. En toen kregen we het ook weer over dat WK van 2008 en die valpartij op de 500 meter op die uh, op die zondagmorgen en toen zei hij toch ja het is wel het hoogtepunt in mijn carrière zo ziet hij dat zelf want zo goed als hij toen was in dat toernooi is hij eigenlijk nooit geweest en hij had geen wereldkampioen kunnen worden toen, zei hij zelf, maar het podium had er wel ingezeten. Dat zat er toen niet in voor de 35-jarige Jan Bos, die dit weekend alvast afscheid neemt van in ieder geval dit toernooi van het WK Sprint, bezig aan zijn laatste seizoen. Dit is zijn laatste WK Sprint. De man die het sprinten samen met Wennemars op de kaart zette wat betreft de mannen toch weer in de jaren 90 en in 1998 de eerste Nederlandse kampioensprintwet. Wendemars werd het daarna nog twee keer en dat was het voorlopig. Bos in de buiten tegen de Koreaan. Yoon Moon. Daar klinkt het startschot. Ze zijn goed weg. Wat kan Jan Bos? 35-51. Reed hij bij het Nederlands kampioenschapsprint. Ook hier in Tialf. Dus kijk of hij die tijd kan benaderen. De opening is goed. 9,98. Want Jan Bos heeft nog wel eens moeite. op die 500 meter. om onder de 10 seconden te openen. Dat lukt hem nu. Hij gaat weer wat dieper zitten. op de kruising. probeert hij naar Yoon Moon terug te rijden. Nu de tweede bocht. Dat is de binnenbocht voor Jan Bos. Buitenbocht voor Yoon Moon. Komt Bos goed door die binnenbocht? Met die prachtige vloeiende stijl van hem. Ja, wordt netjes binnen de lijnen. Maar wel achter Yoon Moon. De Koreaan gaat hier de rit winnen. En doet dat in 35.42, Snelste tijd. 35-71 voor Jan Bos. Ietsje langzamer dus dan dat hij was bij het Nederlands kampioenschapsprint. Maar het kan ermee door. Voorlopig vierde. Ietsje langzamer dus ook dan Kjeld Nuis. En Yoon Moon, 600ste sneller. Dan Kjeld Nuis en dus gaat Yoon Moon, die 28-jarige Koreaan. Dus de nummer 3 van Korea trouwens op de sprint gaat Yoon Moon voorlopig aan de leiding. Nuis op de tweede plaats, Poutela op de derde plaats. En dan valt er toch wel een gaatje in dat klassement naar de voorlopige nummer 4 toe. En dat is Jan Bos. Rit 15 van de 22 ritten zitten erop nog zeven ritten te gaan. Nu uh, twee Aziaten in de baan, een Koreaan en de Japanner. Je weet maar nooit, de Aziaten die inderdaad de focus hebben gericht op die Aziatische kampioenschappen... ...maar dit WK toch uh, voor een deel als een soort uh, verplicht nummertje rijden. Maar wat is een verplicht nummer als je olympisch kampioen bent op de 500 meter? Als je je status in ieder geval hebt te handhaven in dit uh, internationale veld. Te Boon Mo, de Koreaan die uh, in Vancouver olympisch kampioen werd op die 500 meter. 21 jaar oud pas, laten we dat ook vooral niet vergeten. Nog een uh, jonkie in het veld. Hij werd ook al een passant nog even tweede op de 1000 meter in uh, Richmond in Vancouver. Dus uh, het is een man die... Uh, ook een heel goed klassement moet kunnen gaan rijden. Hij start in de binnenbaan. Hij start tegen een Japanner, Ryue Haga. Een jaartje ouder dan Mo. En als we kijken naar de persoonlijke records, ontlopen die elkaar niet echt veel. Zo'n beetje in de 34 -half rijden ze allebei. Mo daar in die binnenbaan moet dan toch op gang zien te komen. Want het is Japaner in ieder geval met de snelste opening. Ook de snelste opening van allemaal. Hij rijdt 9,69. Dat is echt behoorlijk snel. Mo rijdt 9,75. En die moet dan zorgen dat hij in ieder geval de Japaner voorblijft. Dat hij zijn status waarmaakt. zeg het nog maar even erbij. Hij is de Olympisch kampioen. op de 500 meter. En dan moest hij toch even licht met een handje naar het ijs om in elk geval overeind te, te zien blijven. En dan wordt het nog een spannende finish ook. Twee mannen vlak naast elkaar over de finish. En dan is Mo net iets sneller met 35-19. Snelste tijd tot nu toe. En dan Haga op de tweede plek voorlopig met 35-27. Kijken we verder. Dan zien we die jongen Zien we op de derde plek staan Kjeltnuis. Knap op de vierde plek met 35,48 en Jan Bos. Tot nu toe zesde. Zesde nog in dat veld. Maar we krijgen nog een paar ritten met weer een Nederlander. En hij rijdt niet tegen de minste. Dit is denk ik de koningsrit, als je het zo mag zeggen, van de 500 meter bij de mannen. Deze zeventiende rit. Want de beste Nederlandse sprinter, Stefan Groothuis, staat in de baan. Tegen misschien wel de beste schaatser van de wereld. Shorney Davis, één van de beste schaatsers van de wereld. Maar uh, hij is natuurlijk een absolute koning. De Olympisch kampioen op de 1000 meter. Twee keer achter elkaar. Dat werd Shawnee Davis. Hij werd het in turijn en hij werd het ook weer in Vancouver. Maar leed wel een nederlaag dit seizoen op de kilometer. De kilometer komt vanmiddag. Nu eerst de 500 meter tegen Stefan Groothuis. Dus de Nederlands kampioen Sprint. En uh, de man die dat toernooi won met overmacht. Bijna twee punten voor op Jan Smeekens. Maar is die stabiel bij de start? Daar gaat het nog wel eens mis. Daar ging het ook mis in Moskou een paar seizoen. Geleden toen Groothuis ook in uitstekende vorm was. Maar bij de eerste passen van de eerste 500 meter voorover duikelde. Toen Davis gisteren de loting zag bij ons in het hotel waar hij ook slaapt. En die loting bekeken zei hij... Oh, this is a nice draw for me. Against uh, Steven. Juist. Tegen Stefan Groothuis dus. Een lekkere tegenstander voor hem om te hebben op de 500 meter. Maar gaat die start van Groothuis goed? Die start gaat goed. Die komt uh, prima tot, uh, tot stand. Groothuis dus in de binnenbo binnenbocht. Tegen Davis. Die goed meegaat met Groothuis op de eerste meters. 9,92 om 9,97. Dat zijn de openingstijden. Groothuis met een paar meter voorsprong maar. De kruising op. En Shawnee Davis... die heeft... ...heeft daar nu veel snelheid. Halverwege de kruising, alsof hij uh, een lontje ontsteekt... ...komt hij in één keer behoorlijk op gang. Maar Groothuis heeft de snelheid ook goed mee, maar ziet nu wel dat Davis naast hem komt. Bijna, het komt echt op de laatste meters aan. Groothuis in de buitenbaan en die gaat denk ik de rit dan toch winnen van Davis. Ja, en 35-22 is de tweede tijd. 35-25 voor Davis. En 35-22, daarmee is Groothuis weer ietsje sneller dan dat hij was bij het Nederlands kampioenschap. En hij zit maar zevenhonderdste vanaf van een seconde boven zijn persoonlijk record. En dat is een tijd die gereden is in Salt Lake City. Dus kortom, hier moet Groothuis gewoon tevreden mee zijn... met deze 35-22 op deze 500 meter. Maar de, uh, het begin van Davis van dit WK is ook... Prima hoor. 35-25. Daarmee staat hij dus kort achter Groothuis op de derde plaats. 600ste straks het verschil op de kilometer. Als de tijden niet worden gecorrigeerd. En dat wordt hij wel. Want bij Groothuis gaat er een 100 staf. 35-21 wordt het zelfs. Tweede dus voorlopig achter mol. Altijd gunstig zo'n correctie in je eigen voordeel. Prima race van Stefan Groothuis. We gaan nu kijken naar een Canadees en een Rus. Ook niet de minste namen hier in het veld. Danny Morrison tegen Dimitri Lop. Корректор Morrison, 25 jaar oud, woont tegenwoordig in Calgary. Komt oorspronkelijk uit Chetwind ergens in Canada, een klein uh, gehucht. En uh, hij is toch uh, een sterke man, is in ieder geval de Canadees kampioen op de 1000 meter. Niet op de 500 meter. Kijken we naar Lobkov, dan weten we dat die Lobkov alweer wat ouder is. Het is toch een routinier met zijn 29 jaar. En het is in ieder geval de Russische sprintkampioen. Hij uh, leed alleen op de eerste 1000 meter van die dag van dat sprintkampioenschap in Nederland. Tegen Jezin die we zojuist in actie hebben gezien op de 500 meter. En dan kijken we nog eventjes in de uitslagen tot nu toe. Want we krijgen hier een valse start van deze twee heren. Dan zien we dat Jezin... Voorlopig staat op de negende plaats op de 500 meter. Maar deze twee mannen, ja, het, is even wat, uh, het zakt even wat in natuurlijk na het geweld dat we net hebben gezien. Davis tegen Groothuis. Dat zijn natuurlijk de ritten waar iedereen hier op de tribune echt op scherp gaat staan en uh, gaat uh, volgen. Deze rit, uh, die moeten we er maar even tussendoor hebben. Hierna krijgen we weer een rit met q Lee. Dat is de wereldkampioen van het afgelopen jaar, de man die al drie keer eerder wereldkampioen werd. En als hij hier wereldkampioen wordt, inderdaad voor de vierde keer die titel op zijn naam mag schrijven. We krijgen Jan Smekers later nog en we krijgen in de slotrit krijgen we Tucker Fredericks, de Amerikaan, tegen Pekka Koskela. We gaan weer kijken naar de twee mannen die nu hun 500 meter moeten afwerken. Hun eerste 500 meter van dit toernooi. Morrison in de binnenbocht. Lopkov in de buitenbocht. De Canadees tegen de Rus. En nu gaat het wel goed. Gelukkig maar dat het goed gaat. Betekent dat ze allebei nog in het toernooi zitten. Lopkov met voorsprong op weg. Naar de opening. Naar de eerste 100 meter. En dan kijken we naar de tijd. Het zijn matige openingstijden. Lopkov rijdt 9,84. En Morrison rijdt 10-2 Niet eens binnen de 10 seconden. Lopkov op de kruising. Al in het spoor van Morrison. En kan dan in de binnenbocht meteen de voorsprong gaan nemen op zijn Canadese tegenstander. Nee, Morrison wordt voorlopig even naar huis gereden op deze 500 meter. Lobkov blijft nog net binnen de lijntjes bij het uitkomen van de bocht. Kijken we naar de tijd van Lopkov, Dan is dat een redelijke tijd. 35-51. Hij doet niet echt mee in het geweld. Kijken we naar de tijd van Morrison. 35-98. Dat is de 17e tijd tot nu toe. Nee, dit was geen rit om over naar huis te schrijven. Doen we dan ook niet. We gaan gewoon meteen verder met de volgende rit. De rit uh, tussen Nico Ile en uh, Q-Yuk Lee. De man die dus uh, al drie keer in zijn carrière wereldkampioen sprint werd En het misschien al wel vier keer had moeten zijn als die niet uh, onderuit ging. ...was gegaan in Moskou. Maar ja, dat hoort allemaal nu eenmaal bij het schaatsen. Je moet op je benen blijven staan. Dat deed hij dus niet in Moskou toen op de beslissende duizend meter. Daar ging Kuyukli op die laatste afstand onderuit. Anders was hij dus misschien al wel vier keer op rij sprintkampioen geweest. De beste sprinter van de wereld. Hij werd het wel dus in Hamar in Ereveen twee, drie jaar geleden. En vorig seizoen in Obihiro tegen die Nico Ile dus. En het gaat best goed met de Duitse mannen. De Samuel Swartz, die won dit seizoen een Wereldbekerwedstrijd. Dat is de enige die kan zeggen dat hij Shawnee Davis in de laatste anderhalf jaar heeft verslagen. Op die kilometer. En de één jaar oudere broer van Nico Iele, Danny Iele, staat dan weliswaar op de 13e plek voorlopig op de 500 meter. Maar reed toch een persoonlijk record hier in Tiel Voor het eerst in de 35 seconden, 35-80. Dus de Duitse mannen zijn op zich best goed bezig. Eens dus kijken wat deze Nico Iele kan. De Duits kampioen op de 500 meter. Hij staat klaar, net als Q. Lee En in één keer zei hij goed weg. Gelijk bij de eerste meters pakt Qiu Yugli al uh, de voorsprong een beetje. En dan zakt hij steeds verder in, in die typische schaatshouding met die uh, snelle slag. 9, uh, 64 is de openingstijd van uh, Qiu Yugli. Dat is een hele snelle opening. Ik weet niet of dat uh, prima, of dat die tijd helemaal klopt. In ieder geval heeft hij wel ontzettend veel uh, snelheid. En rijdt hij al richting Ile. En aan het einde van de kruising zit hij er al achter. En nu zit hij er al naast. En nu is hij er ook al gewoon voorbij. Qiu Yugli voorbij aan Ile En dan gaan we eens kijken. 35 19, dus de tijd van zijn landgenoot, Thaibu Mo. En die tijd gaat eraan. Zo, 34 34-92 voor q 35-36, de tijd van uh, Nico Ile. Maar Lee is dus weer in orde. 34-92 als eerste van deze rijders onder de 35 seconden. En dat de, de, de, de boogstaat is behoorlijk gespannen dadelijk voor de concurrenten die nog komen gaan. Onder wie natuurlijk Jan Smekens, Maar q Lee legt een prima basis voor een wellicht... Het is nog te vroeg, maar wellicht een vierde wereldtitel. Hij is voorlopig het snelste met die 34er-34-92. In ieder geval een mooi visitekaartje dat hij hier afgeeft, die Koreaan. Ik uh, ben benieuwd hoor wat er gaat gebeuren in de volgende ritten. De rit die nu gaat komen, nou, daar zullen we het niet echt van kunnen verwachten. We krijgen Joey Lindsay. 22-jarige Amerikaan heeft een persoonlijke record van onder de 35, 34, 98. Zit daar dus net binnen. Die rijdt tegen Akio Ota, de Japanner, Vier jaar ouder dan Lindsay. En die heeft ook een sneller persoonlijke record staan met 34, 75. Lindsay de nummer twee van de Amerikaanse kampioenschappen. En wel leuk. Hij wordt, uh, het is een oud trekker En uh, het is, uh, wordt in ieder geval ook getraind door Wilma Boonstra. En dat is een oud shorttrackster die in Los Angeles woont. En dat is uh, leuk dat die Lindsey dan in ieder geval nog een klein beetje... Een Nederlandse connectie heeft. Dat maakt deze ritjes toch weer wat bijzonder. De Japanner is een debutant, vijfde op de Japanse kampioenschappen. En uh, dat is een man uh, van wie we in ieder geval uh, geen al te grote dingen moeten verwachten. En hij was een grote start. En niet een beetje ook. Ik ga vast. Ja, hij, hij liet nog even een boodschap achter voor zijn Amerikaanse tegenstander. Van joh, als ik straks hier terug ben, dan mag jij ook mee gaan doen. Maar uh, dat vindt de starter niet goed. Uh, ja, werd al gezegd, de Amerikaanse starter, die Garth Linder. Maar goed, die fluit in ieder geval die Japanner terug. We hoeven niet te wachten op de vlaggen om te zien wie de foute start maakt. Wordt eventjes ook terecht gewezen door zijn coach, lijkt dit wel. Nee, wacht even, dat is iets heel anders. Dat is Lee, die daar door zijn coach. Die wees nog even op het papiertje van, ja, je hebt toch echt wel heel snel gereden. En de verschillen met name met de concurrentie, die zijn toch wel heel erg groot. De enige die onder de 35 heeft gereden en hoe 34-92, als je dan bedenkt, dat uh, Teboumo, de Olympisch kampioen, 35-19 rijdt. En Stefan Groothuis, 35-21. Johnny Davis, 35-25. Dat is dat meteen toch een fors gat straks op die 1000 uh, meter. Dan gaan we kijken naar deze twee mannen die het moeten gaan doen. De twee na laatste rit. De Amerikaan tegen de Japaner. Nu moet het wel goed gaan. Amerikaan met het handje op het ijs. En het gaat ook inderdaad goed. En dan zie je toch wel dat ze redelijk katachtig weg zijn op die eerste 100 meter. Dat uh, voor een paar dat eerst een valse start maakt. De Japanner met de voorsprong. Maar het is geen geweldige opening. 9.62. Doet niet echt mee in het spel. En dan kijken we naar 9.94 van Joey Lindsay. Die dan naar buiten moet. En de Japanner al meteen in zijn nek voelt hijgen. Want de Japanner is nu alweer bijgekomen. En loopt dan onderdoor in die laatste bocht. Neemt de voorsprong ook. Ja, het gaat allemaal net goed. Komt net binnen de lijntjes uit de Japan En dan komt de Amerikaan nog wel terug. Maar de Japanner die wint de race. En dan kijken we naar de tijd. De tijd 35-56, 11e tijd voor Akio Ota. Joey Lindsay rijdt 35-80, en dat is de 16e tijd tot nog toe. Nee, dit was ook weer niet zo'n rit waar het echt om gaat. Maar we gaan weer op het puntje van de stoel zitten. Weer een Nederlander, Jans Mekes. De straaljager uit Salland noemt uh, een van de stadion-speakers hem uh, altijd als hij in de baan komt. De man uit Overijssel, maar hij woont tegenwoordig in Friesland trouwens, hier in Sneek. 23 jaar, 500 meter specialist en ik was bijzonder verrast dat hij zich wist te plaatsen voor het wereldkampioenschap sprint. Want bij Jan Smeekens zeiden we toch altijd, goede 500 meter rijder, maar zo'n 1000 meter, twee keer die 500 meter aan één. dat is toch veel te lang voor Jan Smeekens. Maar hij verraste echt vriend vijand en toch ook wel zichzelf, zichzelf bij dat nederlands kampioenschap sprint vooral door zijn tweede duizend meter waar hij gewoon heel goed reed 1 23 toen en daarmee klom hij naar de tweede plek achter stefan groothuis en was hij gewoon direct zeker van zijn eerste wereldkampioenschap sprint de nummer 6 van de olympische 500 meter deze jan smekens die het opneemt tegen een 25-jarige canadees jamie gregg misschien wel de opvolger van jeremy Warderspoon. in ieder geval de snelste rijden dit seizoen op de 500 meter internationaal. Met 34,78 en 34,80. Maar ja, dat is allemaal gereden daar in Noord-Amerika op die snelle baan van Calgary. Hij is de Canadees kampioen op de 500 meter. En hij werd achtste op de Spelen op deze afstand. De nummer 6 tegen de nummer 8 van de Olympische 500 meter. De atletiek start bij Jamie Gregg. Een gewone normale start bij Smekens. En de valse start is voor Gregg. Ja, die kwam publiek kan, kan boel roepen en ah, een beetje zeuren. Maar die kwam gewoon te vroeg omhoog. En dat zag de Amerikaanse starter zag dat ook. En dat zijn nu helemaal de regels van het spel. Zo'n starter die moet goed verlopen. Je mag niet met de punt van de schaats door de rode lijn heen. Je mag geen beweging maken. En dat deed dus die Jamie Gorkwell. En dus moeten ze allebei weer terug naar die startlijn. Kijken ze naar de rode vlag van de assistent van die starter. En dan weten ze dus dat Jamie Greg deze valse start heeft gemaakt in de voorlaatste rit. En wat kan Jan Smeekens ten opzichte van die supertijd van Q Glee? Die 34,92. Als enige dus in de 34ers. En Jan Smeekens kwam in de buurt bij de, bij de 34 seconden. Maar dit seizoen redde hij dat nog net niet. 35,04 op 12 november. Dat was de World Cup. Reet hij die, die tijd ook hier in Tiel in Ereveen. En ik zei het al, de beste seizoenstijd van die Greg is de beste seizoenstijd internationaal, maar nogmaals gereden in Calgary. Nu moet de start goed zijn. Ook bij Jan Smekens moet die ik dacht toch even dat ik een beweging zag bij Jan Smekens, maar het wordt goedgekeurd door de starter Smekens. Dus in de binnenbaan tegen Jamie Greg en de straaljager komt op gang 982 voor Jan Smekens. linkerarm nu op de rug Dat stappen met het hoge ritme. Oh, handje naar het ijs door die eerste bocht. Eén ritme lag misschien wel te hoog en hij verloor toch even de balans in die bocht. Greg komt dichterbij. Tweede bocht nu voor Jan Smekens. Hou hem goed, Jan. Hou hem goed. Greg ook even met de hand naar het ijs. Komt onderdoor, komt langs zij en. Voorbij kan zich nog terugknokken. Nee, dat kan hij niet. De Canadees gaat de rit winnen in 35-53. Dat is de elfde tijd valt dus tegen. 35-71 voor Jan Smekens. De dertiende tijd, daar laat hij toch veel liggen in die bocht. Die eerste bocht waar dat ritme misschien wel te hoog lag. De balans er niet was. Een rommelige bocht. En daarmee verliest hij dus veel tijd. 35-71 voor Jan Smekens. Die volgens mij bij die tweede start al geluk had dat hij er niet werd uitgeschoten. Want ik dacht toch echt een beweging te zien. Goed, een euh, mindere Minder begin van dit toernooi dus voor Jan Smekens. We hebben de Nederlanders gehad. Kuyuk Lee gaat nog steeds aan de leiding. Maar er komt nog één rit met een Amerikaanse 500 meter specialist. Ja, wat voor eentje. Tucker Fredericks, 26 jaar oud. De Amerikaan die een persoonlijke koor heeft staan van 34-31. En als je dan kijkt in dit veld van deelnemers hier aan dit WK Sprint. Dan weet je dat Kuyuk Lee ooit sneller is geweest. 34-26. En dat Mika Pautala een persoonlijke koor heeft dat precies even snel is als die van Tucker Fredericks. Hij moet dus in staat zijn om in ieder geval die QYU-Lee te gaan bedreigen, die eerste plek. ...van die Koreaan om te uh, kijken of hij daar uh, in de buurt gaat uh, komen. Hij rijdt tegen Pekka Koskela, 34,50. Ook een man die erg snel is op de 500 meter. En dan gaan we maar eens even zien of die twee er nog een mooi sluitstuk van kunnen maken... ...van deze 500 meter Fredericks. Twee keer in zijn leven won hij een wereldbeker. Race op de 500 meter, de 1000 meter. Ja, het is altijd jammer. Het is niet uh, zijn ideale afstand. Zodat hij uh, uiteindelijk toch uh, wat terugkomt. Uh, ...terug zal vallen na die eerste 500 meter. En kijken we naar zijn tegenstander, naar uh, Koskela. Ja, hetzelfde verhaal eigenlijk een beetje. Wel iemand die uh, wisselvallige prestaties neerzet. is nogal uh, blessuregevoelig. Maar uh, het is wel uh, een man, uh, een van de zes rijders... ...die ooit een 34 reed op die 500 meter. Daar zijn ze goed weg uh, allebei. En dan uh, ben ik toch benieuwd hoe deze race uh, gaat verlopen. Uh, Tucker Fredericks staat in de binnenbaan. Hij heeft een lichte achterstand op zijn tegenstander op Koskela. De openingstijl... De vierde openingstijd voor Koskela 9.74, 9.83 voor Fredericks. En dan moet Koskela proberen om in die buitenbocht met Fredericks mee te lopen. Fredericks wel in een mooi ritme, hoger bewegingsritme dan zijn Finse tegenstander. Die rijdt wat soepeler, die moet het wat meer van de lange slag hebben. En komt dan in de binnenbocht wel in de buurt, maar hij gaat hem niet pakken hoor. Het is stukken Fredericks die de race gaat winnen. Ben ik benieuwd naar de tijd. Zal niet sneller zijn dan, uh, nee dan Q -Q -Q, sterker nog, een hele matige tijd. Ik weet niet wat er aan de hand is. Dus die laatste paar ritjes. Maar alle mannen rijden toch tegenvallende tijden op die laatste ritjes. Fredericks de dertiende tijd. Tot nu toe, wat? 13e tijd op deze 500 meter. 35, 58. En kijken we naar Koskala. 35, 92. Dat is de 23e tijd. Zij doen absoluut niet mee met dit WK na deze 500 meter. Je kon maar beter inderdaad een beetje in dat midden zitten van het laatste blok... om het zomaar even te noemen op de 500 meter. Een afstand waarin niet gedweld is. En je toch wel ziet zien, dat he? het ijs wel een beetje wit uitslaat. Afstand die natuurlijk net na tweeën begon. Nou, dat is zoal met al ook met die valse start. Toch bijna een uur geleden. Misschien is dat toch iets te lang geweest voor de condities van het ijs. Maar Kuyuk Lee gaat er met de winst vandoor. Als enige in de 34 seconden. 34 92. Thaiburmo, dat is trouwens ook in de buurt van het barrecord. Dat is 34.81, maar 12 ste daarboven. daarboven. Tijbemot de Olympisch kampioen op 2. Dadelijk op de 1000 meter ligt hij toch al wel 54 honderdste. Meer dus dan een halve seconde. Achter op Lee. Groothuis op de derde plaats. 5800ste strakjes. 8 op Qiu Yugli. Dan Shawnee Davis op 6600e strakjes op de 1000 meter ten opzichte van Qiu Yugli. Dan uh, de Japanner Haag.